Gert Kluk met het NOS Journaal. Winkelketens Xenos en Hema verkopen geen messen meer aan jongeren onder de 16 jaar. Eerder besloot de Actional tot het instellen van die leeftijdsgrens. Action nam dit besluit nadat een werkagent kinderen tussen de 12 en 14 jaar op straat was tegengekomen met messen van de winkelketen. Daarna deed burgemeester Hamming van Zaanstad een oproep aan ketens als Xenos, Blokker en Hema om ook te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen. Het juichverbod in stadions is niet de handhaven, denkt voorzitter Bruls van de Veiligheidsberaad. De burgemeester van Nijmegen was zelf vrijdag bij een wedstrijd van NEC. Hij zegt dat hij zich heeft ingehouden, maar dat hij om zich heen supporters heeft zien juichen en zingen. Volgens Bruls is het volstrekt logisch dat dat gebeurde. De KVB constateerde al dat de meeste coronaregels afgelopen weekend in stadions goed zijn nageleefd, behalve het verbod op juichen. De noodleidende NDC Mediagroep, die onder meer het Dagblad van het Noorden... de Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad uitgeeft... wordt overgenomen door het Belgische Mediahuis. De drie kranten blijven bestaan. NDC Mediagroep wordt een zelfstandige dochteronderneming van het Mediahuis... dat in Nederland onder meer de NRC en de Telegraaf... en een aantal regionale kranten bezit. Een militair van de Duitse boendesweer wordt verdacht... van het voorbereiden van een zware aanslag, bij de Duitse media. Over het mogelijke doelwit is nog niets bekend... Sinds vanochtend vroeg zijn tientallen politiemensen bezig met een huiszoeking in de gemeente Brandenburg in het oosten van Duitsland. De militair zou banden hebben met extreemrechtse kringen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de verdachte volledig meewerkt aan het onderzoek. Het weer zonnig, ook wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen zonnig, dan nog wat warmer. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De, wat is het vandaag? 12 september. Uh, ja, nee, het zonnetje schijnt volop. En het, de komende dagen belooft het allemaal nog wat beter te worden. Dus uh, nee, we kunnen uh, heerlijk nazomeren. In ieder geval maandag en dinsdag. Was heb je korte broek nog uh, uit de kast die of in de kast? Nee, heb dit jaar niet uit de kast gehad. Echt niet? Echt niet. Nee, want met die, met die hittegolven, toen uh, had ik Spaanse tarieven, hoor. Of tijden, ik bedoel, vroeg op en... Uh,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 Van, uh, op dit moment uh, wordt de eerste race uh, verreden en morgen de tweede. Uh, dus dat volgen we even voor u. Want uh, de in de stand uh, om het uh, WK staat uh, uh, Robin Fijns met 138 punten op een, een goede mooie tweede plek. Uh, achter Nico Müller met 164 punten. En dus vandaag en morgen weer volop DTM geweld op de nieuwe ring. Daarnaast hebben we de, de kwalificatie van de Formule 1 van de Grand Prix van Toscane.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 When you touch my body and you say my name Giving me what tick I need tick Every minute, so lost in it Like you're in my bed Every hour, give you power I'm losing my hands Tick-tock, tick-tock 24-7 got you on my mind Think about you all the time My body wants you night and day But my head is screaming, go away tick-tock, tick 24-7 got you on my mind De vrouwelijke deuntjes uit de huidige hitparades vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Jorden, Bandit en Mabel. En Tik TikTok, een leuk singeltje. En dat gaat zeker nog beter scoren hier in Nederland. Zodat het Zandvoorts nieuws in de kort is, gaan we nog even een lekkere gouden ouwe voor je draaien. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Om deze gaan we alweer eens terug te horen op de Solfoots Radio. You're the go west and we close our eyes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 Dat wil ik wel eens meemaken was Jan in korte broek. Nou, misschien gaan we het nog zien. Hier is Maluma. Ja. yo te también, Te va ver bien pero no te quiere como yo. Se comprar con la pítele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llames me ignores. Después de mí, ja, no habrá más amores. En yo, yo fuimos uno. No se muena ni uno antes del desayuno. Fumamos muy laag, que te pasaba el humor? Y ahora, en esta guerra, no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúes bien en ese papel, baby. Feliz con él puede que no te haga falta nada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 Vanmorgen, of tenminste vanmiddag, dan in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... sprak onze collega Roy Dongen met twee bestuursleden. Allereerst Harry Lemmens, de penningmeester van het nieuwe bestuur. En Rob de Graaf, die zich bezighoudt met de marketing en de reclameinkomsten... en de financiën, samen met Harry Lemmens. En dan hebben we ook nog Maureen Bal, dat is de voorzitter van ZFM.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 Welkom in de uitzending, bij jouw eigen omroep eigenlijk. heel Wat zei je? Welkom in de uitzending, bij jouw eigen omroep. Ja, ja, ja, ja. Jij bent sinds 1 januari bestuurslid geworden. Dus direct na de nieuwjaarsduik heb je waarschijnlijk een vergadering gehad. Dat was ongeveer, ja. Ja? Heb Je meegedoken? Nee, ik heb niet meegedoken. Oh, je hebt niet meegedoken. Maar je was natuurlijk daar wel vanwege de uitzending die ZFM verzorgde.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 te geven. Dus daar zijn we op de achtergrond heel erg druk mee bezig om eens te kijken van hoe gaan je nou Zandvoortse ondernemers weer aan je gaan binden. We leven allemaal in onzekere tijden, dus je kan ze niet duizenden euro's uit de zak proberen te kletsen. Maar dat kan ook op kleinere schaal, dus daar ben ik eigenlijk op een nog heel laag, niet drempelig niveau mee bezig om het voor elkaar te krijgen Roy.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 te werven van, van adverteerders heb ik me ook uh, opgeworpen om samen met uh, met Walter Sands en Marcus om de website aan te gaan pakken. En we hebben al uh, met z'n drieën bij elkaar uh, gezeten en aanstaande maandag uh, komt daar een vervolg op. Dan komt Walter naar mij toe uh, thuis en haal ik mijn oude technicus van uh, de, de, de, de ijsbaan, uh, Roy Sandberg erbij om ja. die website gewoon op een totaal andere manier te gaan inrichten zodat je ook bijvoorbeeld helemaal makkelijk kan uh, terugluisteren, dat er banners meelopen voor adverteerders, etcetera, etcetera. Dus we zijn heel hard bezig om dat, uh, dat in goede banen te gaan leiden. Oké, okay, dat betekent dat er dus nogal wat uh, op te, te veranderen staat bij uh, zetten. Zeker, zeker, zeker. Dat is ook een van de redenen dat ik in het bestuur ben gegaan. Omdat stilstand is geen vooruitgang, maar je moet natuurlijk niet uh, alles willen veranderen als nieuw bestuur, maar je moet wel een, een, een, een richting en een koers gaan aangeven. Dit zijn onder andere de dingen waar we heel hard mee bezig zijn.